Tijd, profetie en Israël. En vandaag vooral over het geheim hoe het nou toch komt dat de Joden de Messias, Heer Jezus Messias moet ik zeggen, nog nooit hebben aanvaard. Jan. Want ze aanvaarden de Messias wel, ze verwachten de Messias. Als ik op, uh, bij de Klaagmuur rondloop, dan hoor ik alle, allerlei Joden roepen: Messias! Weet je wel? Messiah! In ja. alle talen: Messias. Ja? En, uh, maar Jezus als Messias. ...hebben ze nooit willen aanvaren. Althans, er zijn natuurlijk zeer Jooden, veel Messias, messia's beleidende Joden. Zeer veel. Ja, zeer veel. Ja. Maar als natie hebben ze dat nog niet willen doen. Wat ja. zit daar nou achter? Ja, dat is een enorm drama geworden ook voor het Joodse volk. Ook voor Want, God? Uh, ja, voor God is het ook verdrietig. Niet omdat uh, het feit... Maar omdat daardoor zoveel leed over het volk gekomen is. Want de kerk die heeft dat als een soort aanfluiting gezien. De kerk heeft dat als een soort bedreiging gezien. Dat het Joodse volk nog gewoon als Joods volk doorging. Ja. En daardoor zijn, na natuurlijk een lange periode van uh, anti-Joodse propaganda in de kerken. Mm -hmm. Daardoor zijn in de middeleeuwen die verschrikkelijke dagen over het Joodse volk gekomen. Ja. He, verbrandingen ja. en gedwongen bekeringen en dergelijke. En door dat feit dat ze niet zie zagen, en dan ga ik iets, iets ergs zeggen... niet konden zien, en zelfs eigenlijk als natie nog niet mochten zien... wie Yeshua is, de Messias. En dat is zo'n diep Bijbels geheim. Ja, dat is ook bijna mysterisch. Dat is een mysterie. En toch, de Bijbel is daar duidelijk in. Het begint al eigenlijk in Jezaja 6. Jezaja is natuurlijk een enorm groot profeet... Ja. En op een dag, nadat koning Uziah gestorven was, kreeg Jezaja een visioen. Mm -hmm. En als profeten een machtig visioen van God krijgen, dan volgt daar altijd een belangrijke openbaring op. Ezekiel kreeg dat visioen van de troonwagen van God en hij viel bijna als dood aan Gods voeten. Ja. En hij kreeg een schitterende openbaring. Ja. Johannes die kreeg dat visioen van de heer Jezus. En hij kreeg de hele openbaring die zo kreeg Ezekiel ook een enorm visioen. Lezen we in Jezaja 6. Ik zag de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs, dat zijn een soort engelen. Serafs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte hij zijn aangezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de heren der Heer, der Heerschade. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Moeten moet we op de bidstond ook maar eens bidden. Ja. Heilig, heilig, heilig bent u, Heere der Heerscharen. De hele aarde is vol van uw heerlijkheid. Misschien komt er dan ook iets van de heerlijkheid van God in de bidstond. Hm? Dat, dat, wat zeiden de engelen. Mis je dat dan? Je? Mis je dat? Ja, dat mis ik heel sterk. Ja. Als er al bidstonden zijn. Als er al bidstonden zijn, ja. ja. Dat mis ik heel sterk, vaak een stuk oneerbiedigheid. Ook in de samenkomsten. Want dan mm. verschijnen we toch voor het aangezicht van, van de God van de ganse aarde. Mm. De Heere der Heerscharen, de Schepper. En ja. voor, voor wie zelfs Johannes niet kon blijven staan, voor de Heer Jezus. En, en Jezaja, wat, wat zegt Jezaja? Hier moet je kijken. Ja. Toen zei ik, vers 5, Wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk onrein van lippen. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Nou, dan wordt er wat gebeurd. Dan wordt hij, in vers 7, wordt hij gereinigd. Zijn zonden worden verzoend. En dan krijgt hij een opdracht van God. Ja. Vers 8. Hij hoort de stem van de Heer. En zegt, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons uitgaan? Hij krijgt een boodschap. En Jezaja zei, toen zei hij, toen krijgt hij een boodschap. je zei, hier ben ik. En nou denk je, dat Jezaja wel een hele opzienbarende, belangrijke boodschap krijgt. Ja. Om je op te letten wat hij voor boodschap krijgt. Dat is zeer teleurstellend. Toen zei hij, dat is de Heere, ga, zeg tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet. Ziet al door, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof en doe zijn oren dichtkleven. Opdat, let, opdat, zij het met zijn ogen niet zien en met zijn oren niet hoorde, Opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en niet genezen wordt. Kortweg gezegd, Jezaja moet zo preken dat is Israël doof en blind wordt voor de boodschap van God. Ja. Waarom toch? Dat is wat. En dan zien we dat Jezaja dat ook gedaan heeft. Eén blad zijn verder, in Jezaja 8 vers 16, daar staat dit. Bind de getuigenis toe, dat is de Bijbel, dat is de getuigenis van God. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Dus daar wordt het boek van de Bijbel verzegeld, wat de Messias betreft. En, en ze kunnen het niet zien. En dan gaan we naar Jesaja 29, vers 10. Want we kunnen eigenlijk de hele Bijbel doorgaan, maar ik noem maar een paar teksten. Ja, Hier. ja daar gaan we dan. Jesaja 29, het tiende vers. Jezaja 29, vers 10. Want de Geherde heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. Wie heeft het gedaan? De Heer. De Heerde. Dus ze zijn slaperig. En wie haalt juist die tekst aan? Zullen we straks nog op terugkomen? Paulus. Mm -hmm. In verband met het feit dat ze de heer Jezus niet zien als Messias... haalt Paulus juist deze tekst in Romeinen 11 aan. Ja. De Heere heeft een geest van diepe slaap op op uitgestuurd. Dus God heeft hen op een gegeven moment doof en blind gemaakt. Waarom heeft God dat gedaan? Ja. Mm -hmm. Zoveel leed is erover gekomen... Ik kan me wel voorstellen dat Jezaja 53, het lijden van de Heer Jezus en zijn verzoenende sterven ja. en, en, en al de verschrikkelijke dingen, dat Joodse uitlegger staat ook op Israël te slaan. Ja. En dat kan ook wel, want Israël is ook de knecht van de Heer. Mm -hmm. En de Heer heeft geleden en ja. zijn knecht heeft geleden. Staat dat nu ook, is de vraag, in het Nieuwe Testament? Nou ja, ik even ik zat even te kijken, net al te bladeren naar Matthäus toe. En ik zie in Matthäus 13 dat hij Jezus het ook aanhaalt. Hij haalt ja. Die haalt uh, ja, Jez die Jezaja aan. Hij dat zegt, is precies uh, Matthäus 13. aan hen wordt de profetie van Jezaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zult gij horen. Gij zult ja. het geen verstaan. En ziende zult gij zien. En gij zult het geen opmerken. Ja, precies diezelfde tekst. Ja. Maar er staat in Lukas 8 staat nog sterker. Ja, ja. Je moet opletten. In Lucas 8 staat het nog sterker. Er staat in Luca's 8, even spieken welk vers het is, vers 11. Luca's 8, vers 11. Uh, vers 9 begin ik. De discipelen vroegen hem wat de bedoeling van de gelijkenis was. Ja. Je weet, de Heer Jezus sprak mm -hmm. in voornamelijk in ja. gelijkenissen, in verhalen. En Jezus zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. Maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen. Maar dan komt het, opdat zij niet zien en horenden niet begrijpen. Ja. En, ja. en toen ik dat voor het eerst las, toen dacht ik, dat is niet, dat is niet eerlijk. Dat is niet fair. Dat is niet fair, nee, nee. Dacht ik, dat dacht ik echt. Ja. Want expres predikte de Heer Jezus in gelijkenissen. Zodat op de, op de, dat zij het niet zouden horen en niet zouden, zouden begrijpen. begrijpen. Ja. En alleen de discipelen die mochten het begrijpen. Ja. En er zijn er sommige van die vrome lieden, en daar word ik bijna kwaad op. Die zeggen, ja, maar het was ook zo'n zondig volk. Nou, die vromolieden zijn dan nog zondiger. Ach. En die mogen het dan wel begrijpen. Ja, wie zonder zonde is, werpen de ja, precies. Twee. Nou, <laughs> en in Johannes, daar staat een tekst, en die weet ik nog niet uit mijn hoofd. Maar er staat dit. Hierom konden zij niet geloven, zegt dat er in Johannes. Johannes Evangelie. Maar ik moet even kijken waar die tekst staat. Johannes 12? Kan dat het Johannes 12 is. Nou, het zou, het zou knap zijn als je dat... Nee, dat is hem uh, niet. Dat is hem niet. Johannes 12. Hierom konden zij niet ja, ja, geloven? Johannes 12, vers 39. Is het zo? Hierom konden zij niet geloven omdat Jezaja of. elders gezegd heeft. O knap. Ja, het zat bij mij ook aangesloten. is ook knap, want jij had het uh, in ja. jouw voorbereiding aan mij doorgegeven. Oh. <laughs> Hierom konden zij niet geloven. En waarom moeten wij dat dan de Joden kwalijk nemen? Ja. Want ze konden niet geloven omdat Jezaja elders gezegd heeft... Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Ja dat zij niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren, en ik hen genezen. Ja. Dat is wat. Ja. En staat nog achter, dit zei Jezaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Maar wat is dan Gods plan daarmee geweest? Ja. Want je zou ook kunnen zeggen, van ja, maar daardoor is er juist zoveel ellende gekomen, ja. zijn er zoveel, nu nog, ik bedoel, als, als je als christen wil evangeliseren in Israël, ben je ook aan de beurt. Uh, dus... Um, nou, wat, moeilijk, wat, ja. wat, steeds... wat, wat is nou Gods plan daar dan mee geweest? Waarom heeft hij dit zo gedaan? Mag ik nog één tekst geven? Ja, mag ook nog. Want, uh, want ook Paulus haalt het aan. Dit is zo'n sterke Bijbelse waarheid. Jezaja zegt het, herhaalt het diverse ja. keer. Ja. Ja, Doet het ook Jezus herhaalt het aan. De Jezus herhaalt het, Paulus herhaalt het ja. ook nog een keer. Ja. In handelingen 28. In handelingen 28 daar is Paulus in Rome. Ja. En hij zit daar uh, gevangen... Maar hij kan nog vrij, ta tamelijk vrij zich bewegen. En hij roept de joden erbij, zijn vrienden. Ja, zijn stamgenoten. Toevallig heb ik dat vanmorgen gelezen in mijn tijd. Ook oh, prachtig. Ja. ja, nou. En de, de, daar legt hij het evangelie uit. En uh, dat leest in vers 23. Verscheidene kwamen tot hem in zijn kamer, in zijn verblijf, ja. met wie hij met nadruk het koninkrijk gods voorstelde. En probeerde hen te overtuigen ten opzichte van de heer Jezus. Ja, wat ik zo mooi vind daarvoor staat in 22. Uh, maar wij stellen het wel op prijs van u te vernemen. Welke uw denkbeelden zijn. Want wat deze secte betreft. Ja, ja, ja. het was een soort secte voor hen. Maar ze waren geïnteresseerd. Ja, ja ze waren wel geïnteresseerd. Ze waren eerlijk geïnteresseerd. Ja. En hij ging ze dat uitleggen. En dan, komen hij leg... ze, dan komen ze bij hem op bezoek. Ja. En hij legde ze uit vanuit de wet van Mozes en de profeten. Van de vroege morgen tot de avond toe. Ja. Dus ze kregen bijbelstien. Ze ja. kregen bijbelstudie. Nou, ik zeg, laat ze een uur of zeven zijn begonnen. Ja. Tot de avond toe, tot zes uur. Dan kregen zo bijna twaalf uur kregen ze bijbelstudie. Op ja, je bij ons is het na een kwartier zijn de mensen het al zat. Mm -hmm. en, maar ze kregen ontzettend veel bijbelstudie. Ja. En hij had succes. Want in vers 24 lezen we. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd. Nou, we zeiden halleluja. Er zijn een paar tot bekering gekomen. Ja, maar anderen. Maar anderen bleven ongelovig. En zonder het eens geworden te zijn... Want daar ging het om. Ja. Het gaat erom dat ze het eens worden. Dat het volk als geheel de Messias ja. gaat zien. Daar nou gaat het om. En gingen zij uit 1, vers 25, nadat Paulus dit ene woord gesproken had. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jezaja tot uw vaderen gesproken. En zei, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult het geenszins verstaan. Zeg uh, zult het geen sinds opmerken. Het zij u dan bekend, ik naar vers 28, dat dit heil Gods en het heil, van het Oude Testament, waar heil staat, staat Jezus. Ja. Wist je dat? <coughs> er staat Yeshua. Dat betekent heil. Mm -hmm. Wie is Yeshua? Is het heil dat de Almachtige tot ons gezonden heeft, in de persoon van zijn eigen zoon. Ja. Dat dit Heil Gods, dat Yeshua, aan de heidenen gezonden is, en die zullen het dan ook horen. Dus daar zien we al een geheimnis. Het werd aan de heidenen gezonden. En dat, en dat legt Paulus, op een heel bijzondere manier, legt Paulus dat uit. Ja, en, en daar zie je dus dat uh, eigenlijk uh, de Joden daar al niet met elkaar eens waren. Ja, ze reden en, na, en nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al reden twisten heen. Ja, ze hadden we discussiëren erover. Die... Ja, kan ja. Jezus nou de Messias zijn of kan hij niet de Messias zijn? Ja, precies. Nou. Ja. En ja. dan legt Paulus dat heel diep legt hij dat uit in Romeinen 11 ja. ja. en Romeinen 19 en 11. Dat is uh, ongeveer een kwart van de Romeinenbrief, ja. gaat over Israël. Ja. Dus een kwart van de preken in onze kerken hoort ja. over Israël te gaan. <laughs> en als ik een seminar geef is het altijd dat ze horen van, dat ik hoor van, er wordt nooit over gepreekt in onze kerk. Nee, dat is inderdaad heel weinig. En dat, dat, dat, dat is zo dom. Ja. Want dat God is nou juist nu met Israël bezig. En zet Israël nu op zijn plaats. Ja, en, en, en daar zijn we bij ingeschakeld. Nou, we gaan het geheimen eens ontsluieren. Let op. Dat lijkt me een goed plan. Ja. Nou, we gaan eerst kijken waar Paulus hier die Jezaja teksten aanhaalt. Mm -hmm. Dan zien we hier vers 8. God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Ja. Wie deed het? God deed het. God. Waarom heeft God dat dan gedaan? Nou, let nu goed op. Nou, dat doe je toch de hele tijd, wel. Maar... <laughs> let nu goed op. Romeinen 11, vers 11. We gaan we dan vers 11? Romeinen 11, vers 11. Ja? Ik vraag dan... Zo discussieert Paulus altijd. Zij zijn toch niet gestruikeld... zodat ze wel vallen moesten? Is dat eigenlijk... Ze zijn toch niet gestruikeld, zodat ze wat struikelen moesten. Je kunt op twee manieren struikelen. En dan ga ik dan. Ik, ik mag hier niet lopen. Dus. Ja. En dan val je, brek je je nek. Ja. Maar je kunt ook zo struikelen. je blijft lopen. En je blijft lopen. Ja. Snap je? Ja. En dit struikelen wordt bedoeld. Ja. Ze zijn toch zo gestruikeld, want ze zijn niet gevallen. Absoluut niet. En dan komt het. Door hun... Val, of andere vertalen struikeling. Ja. Door hun struikeling, en die struikeling duurt al twee eeuwen. Ja. Door hun struikeling. Uh, 2000 jaar, sorry, twee ja. millennia. Ja. Ja. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Waarom moest Jezaja al prediken dat ze het niet zouden zien? Waarom moest God hun een geest van diepe slaap geven? Om hen tot na even te wekken. Ja, zo stond dat. Twee dingen. staan twee dingen. Ik heb er eentje genoemd en jij noemt het andere. Dan laten we daar eerlijk in blijven. Ja, ik vroeg me af toen ik dit in las, om hen tot na even over te ja, Eerst weten. even het eerste. Ja. Door hun val is het heil tot de heiden gekomen. Ja. Doordat zij het niet zien, mogen wij het wel zien. Ja. Doordat zij het verworpen hebben als volk, zijn wij al tot kinderen Gods door de heer Jezus aangenomen. Ja. Ik realise, en waarom? Ja, ik realiseerde me dat is niet zo dat uh, dat. dat uh, dan vervolgd wordt door dat na even. Maar toen we net die tekst lazen over dat twisten. Ze gingen reden in het weg. Toen schoot door gedachten, zouden ze jaloers zijn of zo? Best mogelijk, maar ik denk het niet. Je denkt het wie niet? Wie is er nou jaloers... Op het knechtje van de klas? Over, nee, wie is er nou jaloers op de kerk? We hebben toch in Nederland ook geen enkele impact meer. Nee, maar als van jou het eerste geboorterecht wordt weggenomen... Bij Israël, ja. ja. Dan ben je toch jaloers als dat, dat naar een ander is gegaan. Ja, maar dat zien ze gewoon niet. Want uh, voor, voor, voor, laat ik zeggen, voor orthodoxe joden zijn we net zoke heidense honden als de islam. ja Maar goed, er staat hier wel dat zij tot na eeuwig gewekt moesten worden. Ja, maar dat, dat is, zeg ik altijd, een pure... Ik, ik zeg, ik meen het, godgeklaagde mislukking geweest. Ja, nou ja. Want er staat nog meer natuurlijk, daar kom ik zo wel even op. Want er staat ook dat... Er staat dus hier... Uh, in vers 31, mm -hmm. zij zijn ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming, doordat wij tot de heer Jezus zijn gekomen, ja. ook zij thans ontferming zouden vinden. En dat is natuurlijk wel door bij heel veel Messiaans beleidende joden zo gebeurd. Een aantal, ja. maar de meesten zijn tot geloof, velen tot geloof gekomen, door bijna directe openbaring van de heer okay, Jezus. ja. Net zoals veel islamieten zo ja, tot geloof ja, gekomen ja, zijn. Ja, spreken. ik zou bijna zeggen, als wij het niet doen, dan doet de Heer het maar zelf. Ja. Dat, dat, dat doet me zo intens veel verdriet. Dat doet me zeer. Nou, mm -hmm. ja, dan gaan we nog verder. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld. Wat zijn wij rijk, in, de Heer Jezus. Ja. Redding, bevrijding, genezing. Alles, alles, alles is aan het kruis volbracht, man. Ja. Alle rijkdommen van Aha. genade en van bevrijding. En van, dus allemaal heeft de Heer dat voor ons ontbrak. Ja. Dat is rijkdom voor ons. En hun tekort, rijkdom voor de heidenen. Zij komen het tekort, de Heer heeft het hen voorlopig nog onthouden. Voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En dat is mooi, want er komt een tijd, een tijd van volheid. Ja. Van tijd. Ja. Er komt als de tijd van de heidenen vervuld is. Ja. En dat is begonnen in 1967. Van Jeruzalem veroverd werd, ja. want het zal door de heidenen vertrapt worden. Mm -hmm. totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Ja. En dan zegt hij, gaat hij verder in vers 11. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, zegt hij het nog een keer. omdat zij het verworpen hebben, mm -hmm. hebben wij die verzoening gekregen. Ja. En wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dus als zij het gaan zien. Dan komen er miljoenen, en nog eens miljoenen en nog eens miljoenen tot bekering. Ja. Zo gaat het gebeuren. Maar, goed, maar heeft dus wat, wat is dan onze verantwoordelijkheid? Wat is onze verantwoordelijkheid op, op dit moment? Want het is natuurlijk nog niet afgelopen. Nee. We hebben nog tijd. Want er staat geschreven, het is bijna aan het eind. En, en, en die tekst staat Matthäus 24, vers 32 en 33. Leer dan van de vijgenboom deze les. En die vijgenboom is snel. Ja. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weten jullie daaraan dat de zomer nabij is. Zo moeten jullie ook weten, dat als je dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. En we zien dit alles, we zien de herstel van Israël, we zien de Messiaanse Joden, wij zien dat Israël reeds week wordt. Het gaat dus allemaal heel erg snel. Het gaat razendsnel, ook dat staat in de Bijbel, dat staat in Jezaja 60, vers 22. Ik de Heer. Zal als er de tijd met haast doen geschiedenis. Ja. God heeft haast om ja. ook tot zijn doel te komen met zijn volk Israël. Ja, want je zegt dat uh, er een nacht komt waarin iemand kan werken. Is het dan al nacht? Ja, want dat staat in, eens even kijken, Johannes 9 vers 4. Johannes 9 vers 4, daar staat er als hij dus die, uh, die, die, die, uh, die ge, uh, iemand geneest op de Sabbat. Ja. En dan zegt hij, uh, we moeten de werken van God doen. Hm. Want er komt een nacht, zolang een dag is, want er komt een nacht waarin niemand werken kan. Ja. En dat is die tijd waar we het de vorige keer over gehad hebben, die tijd van de antichrist. Ja. Die tijd van vervolgingen. Dus, uh, en, en die tijd is nabij. Ja. Dus het is nu nog niet zover. Goddank hebben we nog de tijd. Goddank ja. kunnen we nog een heleboel doen. Ja. En dat is ontzettend fijn. En wat moet de gemeente dan gaan doen? Ten eerste wat je net zei, in iedere kerk moeten weer bidstonden komen. Ja. Ga gewoon naar je dominee toe of naar je voorganger en zegt dominee, moet moet een bidstond hebben. Het moet niet zo zijn als een bidstond waar ik kwam, waarin de ouderlingen, die, de oudste die liepen lekker in de tuin te wandelen. Ja. En een paar oude zusters die, die zaten daar te bidden met een paar broeders in een, een, met een rollator. Ja. Niet, er ja. moet gebeden worden. En het evangelie moet gebracht worden, ja. zolang het nog mogelijk is. Dat ja. de mensen weten dat het alleen maar behoud in de Heer Jezus is. He, dat ieder die de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Jezus ruikt mij. Ja. En dan doet hij het. Dan, doet hij dus het. Dus, dan, dan, dan moeten we alles steunen. Iedere kerk moet een zendingsgemeente worden. En iedere kerk moet weer gaan zoeken naar zijn Bijbels wortels. Ja. Terug naar de Bijbels Joodse wortels. En Israël steunen. Israël steunen door gebed. Want alles zijn... draait nu om Israël. Ja. De hele wereld is bezig om Israël te vernietigen. Ja. En Israël is ook... En zei, Israël heeft ons gebed nodig. Hij heeft zo onthart, hard, hard nodig het gebed. Ja. En er staat ook: bid voor de vrede van Jeruzalem. Ja. Psalm 122, vers 6. Ja. En bid voor Jeruzalem dat de Heer het grondvest. Ja. En dat hij het tot lof stelt op aarde, dat Jeruzalem de hoofdstad mag worden. Ja. En dat is. En je moet We nog één het... gebed, dat is zo ontzettend belangrijk. Niet alleen die vijgenboom, maar in de eindtijdreden zegt de Heer Jezus. En dat lees ik even in Luca's 21, vers 36. Er staat dit, en dan zegt hij tegen u en tegen mij, tegen ons allemaal, waakt altijd en bid dat je in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren. Ja. Kan, ja. kunt ontkomen, het ja. is ontkomen. Daar moeten we voor waakzaam zijn. Ja. Waakzaam voor de listen van de antichrist. Waakzaam voor alles wat uh, die, de wereld je biedt. En, en, en, en dat je dan ontkomen kunt en gesteld zult worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen, van de Heer Jezus. En laten mensen dat doen. Laat de mensen dat doen. Ja. Steun Israël, bid voor Israël. Begin daarmee. Dat is het eerste begin. En dan zal God zelf al laten zien hoe het verder moet. Ik moet nog denken aan een andere tekst die, die de Heer zelf uh, uh, geeft in Jezaja. Um, die bekende tekst, we hebben hem al eens eerder in, uh, in deze serie misschien, of andere series, hiervoor aangehaald. Jezaja 62 vers 6. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust, en laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest, en het stelt tot een lof op aarde. Ja, die haalde ik ook net aan deze tekst. Het ja. is buitengewoon belangrijk. Ja. Ook een opdracht voor de kerk. Ja. Want het gaat nog altijd zo. Paulus die zegt dat herhaaldelijk in de Romeinenbrief. Eerste Jood en ook de Griek. Ja. Maar het is wel bijzonder dat God zelf zegt: Van. Ik wil dat jullie op de muren van Jeruzalem gaan staan. En daar proclameren. Dat, en, en mij indachtig maken. Heb dat, je dat ik ook het gedaan? Niet, bij, bij... Ik ben nog niet uh, bij Bart en Joker Rippero. Nou, we zijn er wel geweest. Elke dag op de muren wandelen. En dat, dat doen, dat indachtig maken. Ja, ja, ja, maar het ja. lijkt me heel indrukwekkend. Was het ook. Ja. Maar we waren met een groep van 40 man. Ja. En uh, dat hebben we dat ook gedaan. Bijbelteksten ja. en geroepen. Ja. En proclameren. Want wij zijn geroepen om te proclameren. Ja. We zijn geroepen, eh, vaders, die zijn geroepen om iedere dag weer de naam van de Heer Jezus uit te roepen... over ja. hun kinderen en over hun kleinkinderen. Ja. We zijn geroepen ja. de naam van de Heer Jezus uit te roepen en ja. de vrede over Jeruzalem uit te roepen. Ja, maar de Heer die vraagt dat dus hier dus zelf. Hij ja, zegt, ja, die, ik wil die, dat je het mij indachtig maakt. Ja. Dat je het tegen mij blijft zeggen. In, in Zegiel zegt de Heer zelfs dat hij dat verbijsterd was omdat er niemand in de bressen stond van de muren ja. van Jeruzalem. Precies. Ja. Want de Heer die, die zoekt altijd mensen om mee te werken. Ja. Niet? En, en eigenlijk zitten we hier een beetje te recruteren. Voor, ja. het, voor het leger van de Heer. Ja, precies. Nou, de dat... eerste stap is dat je zegt, Heer Jezus, ik wil bij u horen. Want ja. u bent de komende koning en u bent uiteindelijk de overwinnaar. Dat ja. is net en, ik zoals... wil, en ik wil het feest niet missen. Ja, en, maar net zoals Raagap de Hoer. Ja. Die zag het ook. Die ja. zag: God gaat overwinnen, die gaat dit ja. land aan Israël geven. Ik kies voor ja. Israël. En wij zeggen: De heer Jezus is de overwinnaar, dus ja. ik kies voor de heer Jezus en ik kies ook voor zijn volk. Ja. Dat is Cis. mooi. Ja, dat is geweldig. Ja. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering, maar ook van deze serie. Ja. Ja. Israël stond uh, heel centraal, deze hele serie. En ik wil je daarvoor danken dat uh, we daar een klein beetje licht op hebben mogen geven. Dank voor al je inspanningen, je kennis die we daarvan hebben mogen genieten. En uh, nou, u thuis, u weet het, u kunt gewoon uw vragen naar uh, ons toesturen en uh, dan gaan wij die gewoon beantwoorden. Uh, het einde van deze serie, ik wil u heel hartelijk bedanken. En het was goed om uh, Israël in het midden te stellen van deze serie. En uh, ja, met die tekst uit Jezaja 62 zou ik u willen oproepen om uh, hem indachtig te maken over de vrede van Jeruzalem. En dat kunt u hier thuis doen, maar als u ooit in Jeruzalem bent kunt u met onze vrienden op de muur dat zelfs ook nog doen. Hartelijk dank voor het kijken naar deze serie en we zien u graag weer terug.